12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Met Volkshand journalist Yvonne Hofs nemen we de reacties door... op haar artikel dit weekend over de pensioenen. een mediaforum met Marianne Zwageman en Bert van der Veer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag, mogelijk Nederlander onder de terroristen in Nairobi. CDA wil alle lastenverzwaringen schrappen. En de Zweedse politie houdt illegaal een Roma-register bij. In de loop van de dag komt steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen is er eerst veel bewolking en nevel. En later breekt de zon door. En het wordt dan 17 tot 21 graden. Vanaf woensdag toenemende kans op een bui. En een graad of 16. In Kenia houden de terroristen die dit weekend tientallen mensen gijzelden in een winkelcentrum in Nairobi nog steeds stand. De mannen die hoogstwaarschijnlijk behoren tot de terreurorganisatie al shabaab zouden ook westerse paspoorten hebben. Correspondent Koert Lindeijer in Nairobi. En er gaan ook geruchten dat er ook Nederlanders bij betrokken zijn. Wat weet jij ervan? Het gaat om een 38-jarige man. Ik heb zijn naam die ik niet ga noemen, maar het is niet Jan Klaassen. Het is geen... Uh... Typisch Nederlandse naam. Er zijn natuurlijk in het verleden onderzoeken gedaan door de Nederlandse geheime dienst naar betrokkenheid van Somaliërs eh, met Nederlandse paspoorten bij de activiteiten van Al-Shabaab in Somalië zelf. Maar dat heeft nooit tot veroordelingen geleid. Maar er is zeker sympathie onder sommige Somaliërs met Nederlandse paspoorten voor Al-Shabaab. Dus misschien is daar een connectie. Deze man is overigens niet in Westgate Shopping Center opgepakt, maar. Daarbuiten als een verdachte, als, dat hij dus medeplichtig zou zijn aan de gijzelingsactie. En ondertussen heeft het internationaal strafhof in Den Haag de Keniaanse vicepresident William Ruto toestemming gegeven om terug te gaan naar zijn land vanwege het gijzelingsdrama. Ruto staat terecht voor het aanzetten tot geweld tegen de eigen bevolking. Hij heeft inderdaad van de rechters een week gekregen om uh, terug te keren. Uh, en we kunnen later in de week gaan kijken of het verlengd zou moeten worden. Dat was Herman van Hebel, rivier van het Hof, maar komt Ruto ook nog terug? Ik neem aan, zoals hij tot nu toe altijd heeft gedaan, dat als de rechters vinden dat hij weer terug moet keren naar de procedure hier in Den Haag, dat hij dan ook zal deelnemen. En dan Den Haag, het CDA. Als het aan het CDA ligt, worden volgend jaar de salarissen van ambtenaren, van de mensen in de zorg en mensen met een WW of bijstandsuitkering bevroren. De nullijn is volgens partijleider Sibram Buma essentieel om de overheidsbegroting op orde te krijgen. En dat zei Buma vanochtend bij de presentatie van de tegenbegroting van zijn partij. Nou, weet u wat het merkwaardig is op dit moment? Het kabinet schermt mee dat sommige ambtenaren loonsverhoging krijgen en een heleboel ook niet. Maar ze vergeten erbij te vertellen dat die loonsverhoging wordt betaald door de hogere belastingen die diezelfde ambtenaren betalen. Als je hoofdagent bent betaal je straks 49% belasting. Dus dat werkt helemaal niet meer. Dus zeggen wij praat nou niet. Dus hele... zegt u we zetten je salaris gewoon op nul en we verlagen de belasting. En doordat we ook de belastingen verlagen, maakt het uiteindelijk in je inkomen niet uit. Of ga je daar zelfs iets op vooruit? Maar ook alle mensen met een WW-uitkering, met een bijstandsuitkering, Daarvan zegt ze dus, jullie krijgen er volgend jaar niks bij. Ja, en dat heeft maar één doel, meer banen. De afgelopen jaren, de Raad van State heeft er ook op gewezen, zijn alle lonen bevroren. Ook de laagste lonen. Maar de uitkeringen gingen steeds omhoog. En dat kan niet zo blijven. Dus we zeggen, voor volgend jaar bevriezen wij de uitkeringen. Maar er staat wel tegenover dat de kans op werk veel groter wordt. Want ons plan heeft maar één doel. Nederland weer aan het werk helpen. Want vergeet niet, ook voor volgend jaar... in de plannen van het kabinet stijgt werkloosheid. Ja, u maakte een heel groot punt van lastenverzwaringen... die door het kabinet worden doorgevoerd. Maar u was een van de ondertekenaars van het begrotingsakkoord uit 2012. En ik heb het even nagekeken. Daar zat in een BTW-verhoging naar 21 procent. Een accijnsverhoging. Werkgevers moesten de eerste zes maanden WW gaan betalen. De hypotheekrenteaftrek werd beperkt. En er kwam een crisistarief voor de hoogste inkomens. Allemaal lastenverzwaring. Wat, wat hebt u tegen lastenverzwaring? Ja, nou, wat, wat je ziet, zeker na het lenteakkoord... is dat de grens van de hogere lasten bereikt is. Want de inkomsten die geraamd waren uit het lenteakkoord en ook andere verhogingen, zijn nooit gekomen. Is dit alternatieve plan wat u uh, nu hebt gepresenteerd... is dat een handreiking naar het kabinet of gooit u de deur dicht? Dit vind ik een werkbaar alternatief. Dit is een alternatief dat leidt tot meer banen. Het is... en, en, wat, en als het kabinet er weinig voor voelt, wat dan? Het zou me verbazen als het kabinet er weinig voor voelt. Want volgens mij willen zowel de Partij van de Arbeid als de VVD... als ze diep nadenken, ook meer banen voor alles. Als ze zeggen nee, belangrijker is dat we de uitgaven kunnen blijven doen... belangrijker is dat de belastingen kunnen worden verhoogd... dan zullen ze met een andere partij moeten praten. En dat zei CDA-leider Buma in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Supermarkt Plus probeert om leveranciers de kosten van de prijzenslag door te breken. Het supermarktbedrijf stuurde een brief met het verzoek aan leveranciers... om binnen twee weken uh, geld over te maken. Ja, daar komt het toch eigenlijk op neer. Philip ben oude directeur van de branchevereniging van leveranciers, de FNLI. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan uh, Plus dat zomaar doen? Uh, vragen staat vrij. <laughs> Ik wil ook even duidelijk maken dat, uh, dat ook meer concurrenten van plus in de markt zijn en leveranciers benaderen... om margecompensatie te vragen, dan wel te eisen. Ja, vragen, maar het is toch wel opmerkelijk, of niet? Ja, het is opmerkelijk in, in, in de huidige situatie. Er ontstaat een concurrentiestrijd tussen supermarkten... maar de prijs moet betaald worden door leveranciers... en de leveranciers van leveranciers. En dat is toch wel een vreemde zaak. Vroeger stelden fabrikanten de consumentenprijs vast... Dat heette toen verticale prijsbinding. Dat hebben de mededingingsautoriteiten terecht verboden. Uh, maar nu vindt het omgekeerde plaats. Uh, nu hebben we omgekeerde verticale prijsbinding. De supermarkt stelt een prijs vast en neemt hij de consequenties niet van... maar wentelt hij onmiddellijk af op zijn leveranciers. En dat vinden wij toch qua houding. Iedere schakel bepaalt zijn eigen prijs. En plus is niet de enige, zegt u? Plus is niet de enige, nee. Ja, nou, hoort ook een beetje bij hard onderhandelen, natuurlijk. Het is oorlog, hè? Ja, maar daarvoor hebben we onlangs een code goede handelspraktijken in het leven geroepen. Uh, hard onderhandelen, daar is niets mis mee. Hard commerciebedrijven is ook niks mis mee. Maar bestaande afspraken dienen wel gerespecteerd te worden. En pogingen om die uh, eenzijdig te veranderen, die uh, vallen buiten uh, goede handelspraktijken, wat ons aan gaat. En gaan ze daar nou een uh, beroep op doen, denkt u? Uh, die, die fabrikanten? Nou, we gaan eens kijken. De code is eigenlijk, de inkt is, de inkt is nog nat. En de mechanismes voor naleving, daar zijn we nog over aan het spreken hoe we dat precies gaan doen. Er is overigens ook debat in de Tweede Kamer over geweest de afgelopen woensdag. De minister van Economische Zaken is ook betrokken bij het invoeren van een dergelijke code in Nederland. En we moeten eens even heel goed kijken hoe de eisen op dit moment geformuleerd zijn. Of dat in strijd is met met de letter dan wel de geest van de gemaakte afspraak. Nou, gelijk een mooie testen van Filip den Ouden, directeur van de branchevereniging... van leveranciers, de FNLI. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dan naar Zweden. Daar blijkt de politie een illegaal register erop na te houden... waarin Roma worden geregistreerd. Een Zweedse krant kwam vanochtend met dat nieuws. En het gaat dan niet om mensen met een strafblad. Enkel hun afkomst is reden om in dat register te komen. Correspondent Rolien Kreton... Heeft de politie dat ook al toegegeven, dat er zo'n register is? Ja, de politie heeft toegegeven dat er een Roma-register bestaat. Uh, maar ze zeggen het is geen uh, formeel register, het wordt niet landelijk gebruikt. Het is ook geen opdracht van de overheid geweest. Het is een register volgens de politie opgericht door een kleine groep... Politiemensen en het wordt maar in beperkte mate gebruikt. Dat is de uitleg van de politie, en daar worden vraagtekens bij gezet. Volgens de krant Dagens Nu heter zijn er verschillende landelijke afdelingen binnen de politie, onder andere de Rijksrecherche, die direct toegang hebben tot dit register. En wat willen ze met zo'n register? Waar is dat voor nodig? Ja, dat is de, de vraag. De politie heeft daar nog niks over willen zeggen. Maar ja, je kunt wel zeggen dat het te maken heeft met de reputatie van Roma in Zweden. Die is niet best, net zoals in andere West-Europese landen. De afgelopen jaren is er in Zweden een, een sterke toename geweest... van Roma die uit Bulgarije en Roemenië komen... Een deel van deze mensen bedelt op straat, woont in, in campers. In Zweden is dat vaak in de bossen vlak bij de grote stad. Um, er is ook een stijging van uh, criminele bendes. Ja, en dat leidt tot uh, botsingen, kun je zeggen... Uh, bijvoorbeeld in Stockholm heeft de gemeente tot vier keer toe uh, geprobeerd... om een, een tentenkamp met Roma te ontruimen. En dat lukt niet. Uh, uh, uh, nadat zo'n kamp wordt ontruimd... gaan die mensen gewoon een stukje verderop uh, bivakkeren. En aangenomen wordt dat de politie dit register gebruikt... om ja, meer greep te krijgen op, op deze groep uh, Roma. Ja, want er mogen best veel mensen zweden binnen. Het integratiebeleid is vrij soepel. Immigratiebeleid. Heel soepel. Zeker, zeker. Als je dat vergelijkt met, met andere Europese eh, landen. Um, tegelijkertijd is er in Zweden ook frustratie over criminaliteit. Um, wat je ook, maar wat je nu ziet, is dat er vooral ja, heel veel verontwaardiging is over dat register. Het is namelijk geen strafbladregister, het is een echt Roma-register. Dus een deel van deze mensen ja, zijn nooit in aanraking gekomen met de politie. Een kwart van de geregistreerden zijn peuters en kleuters. Er wordt met pijlen aangegeven wat de uh, familierelaties zijn. En Dat is natuurlijk ja, zeer stigmatiserend. Uh, wat ook zo is dat de Zweedse overheid, meer dan in andere Europese landen, de ambitie heeft om Roma te integreren. Met name de Roma die in Zweden zijn geboren. Dus ze willen ze helpen met onderwijs, werk, zorg. Dus het is heel dubbel. Er is frustratie over roma bendes Tegelijkertijd heeft de Zweedse overheid echt de behoefte... om deze mensen te beschermen en om hun positie te verbeteren. De Roma-register in Zweden toegelicht door Rolien Kreton. Het aantal aids neemt nog steeds af... Vorig jaar kwamen er minder AIDS-patiënten bij dan het jaar ervoor, schrijft UN AIDS. In zijn jaarlijkse rapport naar schatting zijn vorig jaar 2,3 miljoen mensen besmet geraakt met het HIV-virus. In 2011 waren dat nog 2,5 miljoen mensen. En ook is het aantal doden met 200.000 afgenomen. De VN zegt dat er ook steeds meer medicijnen beschikbaar komen in armere landen. Prinses Beatrix is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is weer thuis, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd dit weekend geopereerd nadat ze was gevallen... en waarbij ze haar jukbeen had gebroken. Op huis ten bos zal Beatrix van de operatie herstellen. Sport. De Nederlandse volleybalploeg is moeizaam begonnen aan het EK... maar dankzij de zegen die Oranje gisteren op Slovenië boekte... kan het morgen in de tussenronde alsnog doorgaan naar de kwartfinale. Maar ja, dan is hier Italië de tegenstander. Bondscoach Edwin Benne, jullie zitten nog in het toernooi. Dat is natuurlijk mooi, maar Italië, is dat wel de ideale tegenstander... voor zo'n tussenronde? Ja, uh, we zitten in het toernooi inderdaad. We zijn er natuurlijk erg, uh, erg blij mee. Uh, we zijn uh, naar een play ronde die wij moeten spelen en ook moeten winnen... om uiteindelijk richting ons doelstelling te komen. Dus uh, ja, uh, alle tegenstanders die we nu gaan krijgen... die zijn van een uh, serieus formaat. Dus uh, de Italianen uh, niet minder. Nummer drie van de Olympische Spelen... En nummer drie van uh, de World League-finale dit jaar. Dus het is, uh, is een hele kluif. Maar uh, desalniettemin uh, gaan we voor de winst. Maar de Nederland heeft uh, Olympisch kampioen Rusland verslagen. Dat is ook niet gek. En Slovenië? Ja. Ja, dat klopt. Maar dat was natuurlijk niet een officiële wedstrijd. Maar uh, dat gaf wel aan wat onze potentie is. Uh, wij hebben uh, enorme pieken. Wij kunnen enorm goed spelen. Maar uh, ook jammer genoeg uh, moeten we vaststellen dat wij ook wel eens uh, wat minder het, uh, mindere dagen hebben. En uh, ons, ons niveau is gewoon uh, wat dat betreft uh, inconstant. En ik hoop dat we dat nu uh, wat meer kunnen, kunnen uh, verbeteren. De druk komt erop, hè. Meedoen is leuk, maar het moet nu echt. Nou, druk. Uh, ja, precies. Het is nu uh, gewoon een knockout out systeem. Je win, als je niet wint, ben je klaar. En dat betekent uh, dat er mijn optie is en dat ze vol de winst gaan. Dus uh, dat, uh, qua mentale voorbereiding, qua mentale instelling, is dat eigenlijk wel, uh, wel heel goed te doen. We gaan het zien uh, morgenmiddag tegen Italië. Edwin Benne, bondscoach van de Nederlandse volleybalploeg. Hartelijk dank. Edwin Gerritsen, die zit alweer klaar bij de AWB voor het verkeer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Afrit-Everdingen... 3 kilometer file, daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar in beide richtingen... 2 kilometer tussen het en Beverwijk... Daar staat de brug even open. En tussen Breda en Tilburg hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een brandmelding rijden er tussen Geelse Rijen en Tilburg geen treinen. Hoofdpunten van deze uitzending. Er is mogelijk een Nederlander onder de terroristen van Al-Shabaab in Nairobi. Het CDA wil alle lastenverzwaringen schrappen. En de Zweedse politie houdt illegaal een Roma-register bij. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Dank aan en natuurlijk die hier de afgelopen maand zat. VDB terug en zometeen praten we over de verhalenbeurs in Utrecht. Daar worden verhalenvertellers gekoppeld aan journalisten. In het mediaforum media-innovatiestratege Marianne Zwageman en tv-kenner Bert van der Veer. Het gaat onder meer over de Duitse verkiezingen. Heel erg spannend werd het daar niet. Maar correspondent Wouter Meijer probeerde er in de speciale uitzending van Nieuwsuur toch nog iets van te maken. Angela Merkel, die als een soort zwarte weduwe, zo'n spin die na de daad uh, haar partner doodsteekt... Ja. Met Merkel regeren betekent blijkbaar uh, dat, dat zij electoraal gezien leegzuigen. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Ronald Vermeulen. Die komt uit Groningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Radio 10 is vanaf vanochtend 6 uur weer op de FM te ontvangen. Het station met de grootste hits. Allertijden is te vinden op het voormalige radiokavel van Aero Classic Rock. Radio 10 Gold, dat vanaf nu dus Radio 10 heet... is van 828 AM, middengolf dus, overgestapt naar de FM. DJ René Verkerk had vanochtend om 6 uur de eer... om het nieuwe Radio 10 af te trappen. Dit is de dag... dat je Radio 10 weer overal mee naartoe kan nemen... via FM. Yeah! Wow, dit okay. Echt fantastisch. De eigenaar van het kavel is Radio Corp, het bedrijf achter 100% NL. Zij hebben Radio 10 weer een podium op de FM gegeven. Sportfotografen waren dit weekend niet blij met Fox Sports. Bij verschillende eredivisiewedstrijden moesten ze een hesje met het logo van Fox dragen... omdat die zender nu de uitzendrechten van het voetbal bezit. Maar de fotografen waren het daar niet mee eens. Ze voelden zich misbruikt als reclamezuil. Onder meer bij de wedstrijden Vitesse-Pek Zwolle en PSV-Ajax... droegen de fotografen de hesjes uit protest binnenstebuiten... Afgelopen zaterdag publiceerde de Volkskrant een brief van economieredacteur Yvonne Hofs over het pensioendebat. In het artikel zetten ze een aantal drogredenen van ouderen in dat debat op een rij. Dat deed nogal wat stof opwaaien. Aan de telefoon is Yvonne Hofs, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel reacties heb je intussen binnen? Uh, nou, per mail ongeveer duizend. Uh, op Twitter is het eigenlijk het hele weekend doorgegaan en om de minuut een tweet. Uh, er zijn meer dan 10.000 likes op Facebook en uh, op het internet is het ongeveer 200.000... Keer gelezen. En echt, en echt geschreven brieven of getikte brieven? Want het is een beetje cliché, maar oude mensen die schrijven natuurlijk een brief als ze boos zijn? Ja, nou ja, kijk, geschreven brieven die komen waarschijnlijk later deze week binnen. Hè? Want uh, ja, goed, de post uh, bezorgt op maandag, uh, die, die hebben we nu nog niet, die brieven. Maar um, er is heel veel gemaild, dus uh, dat zijn uh, e-mailtjes waar ik het dan over heb. Ja. Waren dat positieve of negatieve reacties? Nou, tot mijn grote verbazing, uh, overweldigende meerderheid positief eigenlijk. En uh, dat had ik absoluut niet verwacht. En dat waren met name jongeren dan? Uh, nee, allebei. Nee, nee. Uh, toch ook wel veel uh, ouderen die er mee instemmen. Ja, dat verbaast mij echt ook, maar het is wel zo. Hmm. Uh, want je hebt dus als gezegd in dat stuk de, de drogredenen die worden aangevoerd vaak door ouderen. Uh, dat is gewoon een feit. Uh, uh, heb je op rij gezet en, en ook een beetje ontzenuwd. Nou is dat debat al veel langer gaande. Hoe kan het nou toch dat er zoveel gereageerd wordt op dat stuk? Ja, dat is grappig. Dat, dat verbaast mij dus ook ontzettend. En ik heb uh, wat mensen gevraagd die dus uh, mailden of naar mij toekwamen van... ...goh, wat een goed stuk. Uh, uh, nou, ja, het blijkt zo te zijn... Um dat het voor heel veel mensen toch een eye-opener is. Omdat uh, ik natuurlijk een beetje ja, uh, alle punten op een rij zet. En dan uh, je, je voelt je vooral dat veel mensen zeggen... ja, ik wist wel dat Krol niet helemaal goed... dat er iets niet klopte aan zijn verhaal. Krol maar is de het... voorman van 50+. Plus. So ja, sorry, Henk Krol van 50+. Plus en die uh, dus heel erg opkomt... Uh, een beetje met, uh, voor, voor de 50-plussers die vinden... dat ze uh, niet gekort mogen worden op hun pensioen. Um, maar goed, mensen zeggen uh, ja, op verjaardagsfeestjes zo. Ja, je, ik, ik, ik kon er nooit tegen in. Uh, ik, ik, ik, ik had argumenten niet. En die, nu zie ik eigenlijk hmm. het hele plaatje van hoe het nou echt zit. Tenminste, dat idee hebben ze dus. Ja. Uh, dat is een indruk van het stuk. Die mensen hebben dat stuk uitgeknipt en nemen dat nu dus mee naar verjaardagsfeestjes kennelijk. Heb jij ook uh, intussen al een reactie van Henk Krol gekregen? Um, hij heeft uh, gisteren een brief gestuurd naar de Volkskrant. Um, maar uh, dat is nog niet geplaatst of niet geplaatst omdat het totaal niet inging op mijn uh, stuk. Het was eigenlijk een, meer een verkiezingspamflet dan een weerwoord. En hij, natuurlijk krijgt hij kans op weerwoord, maar uh, de brievenredactie heeft hem verzocht het nog een keer te proberen. En dan gewoon wel met argumenten en ingaand op mijn stuk. Want ja. anders ja, moet hij maar een advertentie kopen voor 50PLUS. Ja, gewoon zijn gebruikelijke riedel afdraaien. Ja. Ja, goed, hè, dat, dat, dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, hij moet wel gewoon reageren op het stuk. En nou, dat nou, deed hij niet. Nou, Yvonne, er stonden er vandaag in de, bij de brievenpagina 19 uh, brieven maar liefst... over jouw verhaal van het afgelopen weekend. Uh, dat waren mm -hmm. over het algemeen positieve reacties. Er zijn toch ook wel negatieve binnengekomen? Oh, ja, worden. zeker, zeker. Ja, er zijn ook wat negatieve uh, reacties binnengekomen. Ik denk ongeveer... Uh, ja, 10 tot 20 procent, denk ik. Um, ja, de meeste kritiek. of mensen die dus boos zijn, uh, reageren. Die uh, nemen... Het uh, meest gehoorde kritiek is eigenlijk dat ik alle 60-plussers over één kam scheer. Um, en dat ja, heb ik juist willen voorkomen. Dus ik dacht dat ik dat in het stuk ook duidelijk had gemaakt. dat ik het alleen heb over boze 60-plussers uh, die eigenlijk een mentaliteit hebben van, na nou, ons de zondvloed en het pensioenprobleem die zijn er niet, of die zijn uh, een probleem van de jongeren. Ja. Want wij hebben er gewoon recht op. Maar dat, ja, het is echt een beperkte groep. Uh, de meeste 60-plussers denken denk ik niet zo en beseffen best dat ze moeten ja. inleveren. Ook al is het ook lastig voor heel veel van die mensen. Ja. Dat besef ik ook wel. Duidelijk. Nou, we wachten op de geschreven brieven die nog gaan komen, komende week. En uh, ongetwijfeld ook de reactie van uh, Henk Krol. Yvonne Hofs, dankjewel, redacteur van de Volkskrant. Oké, okay, graag gedaan. De Telegraaf schrijft vandaag op de website over de fraude van oud- vuurprofessor Mart Baks. Maar, er is iets misgegaan met de foto bij dat stuk. Daarop is namelijk niet Mart Baks te zien, maar Pater Landeka uit Herzegovina. Hoe de Telegraaf erbij komt dat dit Mart Baks is, is onduidelijk. Opvallend is dat de Telegraaf wel Waarschuwd was. De bestandsnaam van het plaatje is namelijk dit is niet maartbaks.JPE. Inmiddels heeft de telegraaf de foto vervangen door een plaatje van de Vrije Universiteit. Opvallende winnaar gisteren bij de Emmy's het satirische nieuwsprogramma The Colbert Report. Die won de Emmy in de categorie Outstanding Variety Series. In de afgelopen tien jaar werd die prijs gewonnen door de Daily Show. Een niet geheel toevallig het programma waar de Colbert Report uit voortgekomen is. Presentator Steven Colbert kon eindelijk dan dus, nadat hij acht keer genomineerd was, het gouden beeldje in ontvangst nemen. Wow, uh, as I said before, it's sort of a cliche to say that it's an honor just to be nominated, but it's it's more than that. It's also a lie. This is way better. <laughs> ja, zowel de Colbert Report als de Daily Show zijn in Nederland trouwens te zien bij Comedy Central. Vandaag is in Utrecht de Bijzondere Verhalenbeurs. Daar worden mensen met bijzondere verhalen gekoppeld aan journalisten, uitgevers en ook spreekbureaus. Zodat die verhalen ook bij het grote publiek terecht kunnen komen. Aan de telefoon is een van de organisatoren, Josje Veller. Goedemiddag. Goedemiddag. Op dit moment zitten dus allemaal mensen hun bijzondere verhalen aan journalisten te vertellen? Momenteel aan de uitgevers, ja. En waarom organiseren jullie deze beurs? En we doen dit voor de tweede keer uh, uh, samen met Esther Jacobs. Uh, ons doel is eigenlijk bij Horen door het jaar heen zoveel bijzondere verhalen... waarvan we denken, ja, daar moeten gewoon meer mensen van horen. Uh, zowel op een, op, op een event of in de media uh, of, of gewoon in de wandelgangen. En uh, daarom hebben we vorig jaar voor het eerst een bijzondere verhalenbeurs georganiseerd... met als doel gewoon die verhalen de wereld in krijgen. En aan wat voor verhalen moeten we dan aan denken? Ja, heel verschillend. Uh, iemand die vijf jaar geleden uh, volledig verlamd was en nu weer kan lopen. Wat, wat haar ervaring daarmee is en hoe ze anderen kan inspireren. Uh, over wat voeding bijvoorbeeld nou echt met ons doet en wat, je nou eigenlijk, wat er nou echt in je eten zit. Uh, iemand die zich inzet voor de Millennium Doelen en die daar hele gave projecten uh, aan koppelt. Dus heel verschillend, maar het doel is vooral om anderen wakker te krijgen en, uh, en te inspireren. Ja. maar bedoel, Komt daar dan ook nog iemand binnenlopen die gewoon echt een, een nieuwsverhaal heeft of zo in zijn achterzak? Nou, in principe zijn het niet de, de, de meest recente nieuwtjes, zeg maar... Het uh, is niet zo dat er gisteren iets gebeurd is wat dan hier gepresenteerd wordt. Het zijn meer de, de verhalen die al langer lopen en die nu een podium krijgen. Dus inderdaad, sommige mensen zijn, die willen gewoon een boek schrijven... en die willen gewoon de juiste uitgever daarvoor vinden. Sommigen willen gewoon spreker worden en een groter publiek daarmee bereiken. En, en de meeste zijn toch wel op zoek naar de journalisten. En uh, nou, we zijn met twintig journalisten ongeveer in heel Medialand uh, vertegenwoordigd. Nou, wie, wie, wie zijn dat bijvoorbeeld? Schrijvende pers of, of ook andere media? Uh, we hebben namen uh, dus heel veel journalisten, freelance journalisten die gewoon voor veel media schrijven. Dus heel veel vrouwen. Uh, iWorks is aanwezig. Uh, heel breed eigenlijk. Ja. Want um, ja, kijk, die verhalen, het voorbeeld ook die jij noemt, daar zijn er natuurlijk al wel meer van uh, vaak. Ja, klopt. Nou, en uh, uh, sowieso zie je in de media natuurlijk vaak de succesvolle verhalen. En wat ik zelf vaak in de media vind, is dat je ja, alleen maar. Um, van iemand hoort van, uh, nou, dit was het probleem, en zo heb ik het opgelost. En nu ben ik geweldig, zeg maar. En dat geweldige gaan we vooral heel erg uitdiepen. Maar het is ook heel interessant om te horen, waardoor iemand uh, hier gekomen is. En waardoor mm. ze, waar ze doorheen gegaan zijn. Ja. Dus we willen meer vertellen dan alleen het, het plaatje van de buitenkant. Want als iemand een goed verhaal heeft, kan hij toch sowieso ook zelf bij de media aankloppen? Ja, dat kan. Zeker, nou dat is zeker in deze tijd met Twitter en zo natuurlijk geen enkel probleem. Maar ons concept is dat we dus de uitgevers, sprekersbureaus... en de journalisten op één dag bij elkaar brengen. Dus het is niet alleen voor de deelnemers die een goed verhaal hebben, maar ook meteen voor de, voor de journalisten bijvoorbeeld die in één dag gewoon voor verhalen onder hun neus krijgen en kijken wat ze daarmee kunnen doen of misschien niks. dat kan ook. Josje Veller is van de bijzondere verhalenbeurs vandaag dus in Utrecht. Dankjewel. Dankjewel. Dank wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja. Ja. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 23 september 1997 overleed Dolf Brouwers. Brouwers had een roemrijke carrière als kapper, operazanger en komiek, maar beroemd werd hij pas op zijn zestigste als chef van Oekel. Eerst als bijfiguur in de Fred Hachet Show, maar in 1974 kreeg van Oekel zijn eigen show, de van Oekels discohoek. En dat deed hij op zijn eigen onnavolgbare wijze. Waar is uw glans? De harmelijk rassen schreden op het wankele pad van roem. Succes, lampen, Opel kadet. Wanneer ik denk aan de glazuurblauwe luchten, snelle treinen in vliegende vaart, op glimmende rails, door Britse korenvelden, de eerste krokussen, Keulse potten, natte plekken, Gehaakte beddenspray. Ik word niet goed. Pop met Van Hoeken, dat is andere koek. Kleine muziek in Van Boek. zaten zondagavond al stiekem toch te kijken naar Van Oekels Disco. En dan zagen we gewoon Donna Summer, waar nog nooit iemand van gehoord had. En die trad daar dan voor het eerst op. Nadat Van Oekel tijdens de kerstshow zogenaamd dronken was geworden... en in een fietstas had gekost... wilde Showbasejournalist Henk van der Meijden het programma nog van de buis proberen te halen. Lezers van Express riepen Van Oekel in 1974 juist uit... tot tv-persoonlijkheid van het jaar. De Hofbrauwen was nog in de jaren negentig in de media te vinden. Hij deed op de radio nog bij de Fara van alles. En als chef Van Oekel was hij geregeld nog op tv. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatiespecialist... en Bert van der Veer, tv-deskundige en regisseur... van onder andere het programma van Eva Jinek. Mm -hmm. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Heb jij daarnaar gekeken, Marianne, al intussen? Nee, nee. ik moet eerlijk zeggen, ik was, ik was ook op vakantie. dus ook wel een excuus, maar ik had gisteren kunnen kijken. Maar ja, ik vind zondagmiddag een beetje een naartijdstip. Dan, dan zit ik op mijn paard. Maar ik was ook vooral door die enorme media-aandacht vooraf... ik ben een beetje Eva Jinek-moe. komende jaar ga ik denk ik even... Proberen een beetje af te kicken. Oh, nee, dat gaat je gegeven. niet lukken. Je wilt toch gewoon weten wat het is. Ik ben nog niet heel erg nieuwsgierig. Nee, het is natuurlijk best een lastig tijdstip op zondagmiddag om vijf uur. Het komt uit niks. Jij regisseert het programma. Ik voor de regisseer. Dat hebben er nu drie gemaakt en het programma moet... Dus het is misschien ook wel lekker dat Marianne het nog niet gezien heeft. Het is een vorm nog een is het beetje slecht. Ja? Nee, het is een vorm nog een beetje aan het vinden. Ja, slecht. Wat nee, betekent dat? aan het vinden. Nou ja, je ziet, je ziet dat proces natuurlijk ook bij, bij zo'n programma... als dat van Umberto uh, Tan uh, plaatsvinden. Waarbij je gewoon echt zoekt naar wat zijn nou het soort van gasten... dat passen bij dit programma, ja. dat passen bij deze personality... maar dat ook passen bij het tijdstip waarop het wordt uitgezonden. Ja. En dat is, uh, dat is een zoektocht en dat is Want boeiend. Ik, ik, was, ik ben dus een maand echt helemaal weg geweest. Ik heb wel afstand een beetje gevolgd. En volgens mij op de eerste uitzending waren de reacties redelijk goed... van, van allerlei mensen. Uh, de reacties zijn sowieso wel uh, ja. redelijk, redelijk goed. De kijk maar de dicht, kijkcijfers nog niet. De kijkdichtheid blijft nog een beetje achter bij... Uh, wat ik, wat ik in ieder geval wenselijk uh, zou vinden. Ja, het is ja. nog gewoon rond de 200.000. Dat, uh, hm. dat is nog niet goed genoeg. Ja. Maar ligt het dan aan het programma of gewoon aan het tijdstip? Ik of? denk dat het ook wat te maken heeft met wat, wat Marjan zegt. Ze kan zich nu nog permitteren met uh, de zonsondergang uh, over, met, de over de heide te galopperen. Ja. En binnenkort ja. komt er een moment dat het om vijf uur ook gewoon somber en donker is. En dan wil je bijgepraat worden ja. met Eva Jinek. maar daar ligt toch ook wel een soort traditie? Er waren al eerder programma's ook op dat ja. tijdstip. Die... Anneke Groensman, keek je nooit naar? En ja, zondagmiddag waren er altijd vroeger toch van die, van die EO natuurfilms met allemaal... <laughs> niet om vijf uur, maar je om vijf uur had je ofzo. de plantage met Hanneke Groenstra. Ja, oh, dat, ja. dat was best ja. een instituut, Maar het moet ik. inderdaad even winter worden. Het is nog te vroeg. Ja, het moet winter worden. Ja, het is vroeg in ja. seizoen. Goed. Nou, oké. Okay. Ik, ik ga het ook echt bekijken komende zondag. Dat beloof ik. Uh, en hoe beter dan gaan dan? Vanaf vanavond ga ik, ga ik dat volgen. Uh, wat hebben we oh, ja. nog niet gezien? Nee, Alleen ook, maar dingen ja. over gehoord. Ja. Uh, we gaan zometeen praten over andere zaken. Over de Emmys bijvoorbeeld, uh, uh, het programma The Voice viel daar in de prijs en nog veel meer. Maar eerst het laatste nieuws, hier is Jan van der Putten. Dit is Radio 1. Het CDA is bereid om de begroting van het kabinet goed te keuren... maar wil in ruil daarvoor wel forse invloed op het beleid. naar de buma wil dat alle lastenverzwaringen worden geschrapt... uit dat extra bezuinigingspakket van 6 miljard. En Buma wil een groot deel van de bezuinigingen zelf kunnen invullen. Het aantal HIV-besmettingen neemt nog steeds af. Vorig jaar kwamen er minder AIDS-patiënten bij dan het jaar daarvoor... schrijft UNAIDS in zijn jaarlijkse rapport. Naar schatting zijn vorig jaar 2,3 miljoen mensen besmet geraakt met het HIV-virus. In 2011 waren het er nog 2,5 miljoen. Bij het winkelcentrum in Nairobi, waar terroristen zo'n tien mensen gijzelen... zijn zojuist explosies gehoord, er worden ook geschoten. Maar het is onduidelijk of die explosies het werk zijn van de terroristen... of van de Keniaanse veiligheidstroepen. Onder de gijzelnemers is volgens terreurorganisatie Al-Shabaab... ook iemand met een Nederlands paspoort. En prinses Beatrix is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is weer thuis, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd dit weekend geopereerd nadat ze was gevallen. Ze had haar jukbeen gebroken. En op huis ten bos zal Beatrix van de operatie herstellen. En dat waren de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Marianne Zwageman en Bert van der Vier. Uh, we gaan uh, dus verder met dat mediaforum. Vannacht werden de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen uitgereikt. De Emmys en er was ook Nederlands succes. En de Emmy goes, naar... To... The Voice. Marian, terecht en verdiend. Ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit de Voice gezien. Dus dat, dat weet ik dan dus niet. Je hebt uh, een fijn leven. Sommig middag ja, geen televisie, s'avonds ja, geen ik televisie. kijk andere dingen. Maar wat ik, wat ik vooral uh, heel fijn aan vind... Ik hoop ook dat als John terug is in Nederland... Hè, want hij stond vannacht dus toch handenwrijvend uh, op dat podium. De Mol. Overigens werd hij wel uh, genoemd uh, na de schoonmaakster en zo. In dat rijtje van mensen die dan bij hadden gedragen aan dit succes. Dat vond ik. De format of John de Mol. Uh, ja, sorry. de format of John de Mol. Maar ik, ik hoop heel erg dat Mark Rutte hem uitnodigt. En... Uh, uh, dat we gewoon met z'n allen gaan leren van John de Mol. Want op zich zou je denken van, nou, weer een talentenshow. Hè? Tien van de tien mensen zouden, ja, maar, dat hebben we al. En hij krijgt dat dan toch weer voor elkaar... door, door gewoon botweg te geloven in zijn in eigen... Uh, succes en, en, en zijn eigen talent, uh, om dan toch weer blijkbaar iets zo vernieuwends neer te zetten dat hij daar, uh, nou ja, de, de, de hoogste prijs die je kan dus winnen in de TV-wereld. Jij ziet in de mol wel iemand die de socialistische en liberale formule weer een beetje kan opvoedselen. Ja, ik zie in hem een voorbeeldfunctie. Uh, voorbeeldfunctie, dus ik hoop ook dat het nou voor eens en voor al altijd klaar is met het John de Mol-besje, want het vinden we met z'n allen dan allemaal heel belangrijk om alles wat die man doet uh, vreselijk en afschuwelijk te vinden. Ik vind dat we hem tot voorbeeld moeten stellen van, hoe doe je, hoe doe je dat nou als je gewoon in jezelf gelooft? kan je ook na allerlei enorme misbaksels... die dan heel erg zijn mislukt, zoals zijn eigen zender? Kan je toch weer gewoon de wereld nou, veroveren? We moeten naar Schiphol uh, om hem te verwelkomen. Ja, absoluut. Is het terecht dat hij. op Schiphol. Ja. Het, klopt het verwijt wat. Verwij verwij uh, de constatering die Marianne maakt. dat de Mol voortdurend wordt gebest? Want bedoel, hij, heeft er ook, hij heeft er ook heel veel lof gekregen. Ik denk, nou, ik denk wel dat het waar is. dat hij in eigen land. een beetje als een. een zonder scrupules voortstuwende. Een, een beetje lenend van andere programma's. Ja, ik denk dat dat. imago er wel een beetje aanhangt. Ik denk dat het tegelijkertijd ook wel een deel is. En dat hebben wij hier best een beetje. Ja, het is toch alle leden om hartstikke trots te zijn op het feit dat een Nederlands format in Amerika zo'n waanzinnige award in de wacht sleept. Is, is dat nieuws genoeg opgepikt, ook vind je in Nederland? Ja, ja. wel, dacht ik wel. Ja, ja. Maar ja, het, is, het is over wat wel heel opvallend is... dus John de Mol moet echt snel terugkomen... en in een bunker opgesloten worden om weer aan het werk te gaan. Dus dat het, het was het vijfde seizoen van The Voice... maar al die andere programma's die genomineerd waren... deze vreselijke twitterkoningin hiernaast mij heeft dat al lang laten weten, dus ik doe dit van een spiekbriefje. Maar de uh, Amazing Race bijvoorbeeld, wat uh, ook genomineerd was... dat is echt het 23e seizoen. Uh, Dancing with the Star het 17e seizoen. Uh, Project Runway het twaalfde seizoen. Dus er is echt wel een beetje plaats voor een nieuwe amusement. Formuels zo langzamerhand. Oh, maar dat is toch in Nederland met die prijzen ook altijd. Uh, dan denk je van nou, ik noem het Wie is de Mol of zo. Dat loopt, in, ja. dat loopt al jaren ja. en dan krijgen ze pas een prijs. Ja, en Wendy van Dijk wint hem geloof ik ook altijd of zo. Hè? Dus, uh... Maar hoe kan dat Bert? Jij zit daar wel aardig in in die, uh, die tv-prijzen. Nou ja, dat, dat, dat, uh, wie is de Mol is daar inderdaad een goed voorbeeld van. Dat ieder jaar opnieuw genomineerd wordt. Omdat het gewoon een vaste schare uh, aanhang heeft. En, uh, oh. Ja, er is natuurlijk niet zo ontzettend veel vernieuwings aan de gang in de televisiewereld. Ja, de enige echte vernieuwing die er aan de gang is is, uh, wat dan de third golden age of television uh, wordt genoemd in een prachtig boek dat ik onlangs gelezen heb. Difficult Man. De ontwikkeling van de Sopranos... naar Mad Men en Nieuws. Daar heb je toch wel tijd voor... Marianne om die series ja, een beetje absoluut. te bekijken. Ja, want, dan is het goed. want dat is Steven ja, dat, Sands dat een daarin. waanzinnig onverwacht cadeau. Wat, vandaar kijkt ze weer voor een man. Nee, van de Bruce Springsteen. Van Bruce Springsteen. Is ja. Hij is toch een man? Ja, hij is ook een man. Ja. Hij speelt zo mooi. <laughs> nee, oké. Okay, dus, dat, dat, dat, dat is dus het, het genre wat dan nu... Uh, ja, wat we een aantal jaar geleden... juist toen we een beetje uh, John de Mol aan het besje waren... ook met de Big Brother-tijd je echt van die televisie die voor wordt zo man tot wel, buiten gewoon een wel. buitengewoon ordinair medium waar dodend En dat is gewoon niet gebeurd. Dat is, er zijn nou. prachtige dingen bijgekomen ja. in de afgelopen jaren. Overeenkomst... Die ook allemaal MBC hebben gekregen zijn Breaking Bad, ja. en The Newsroom en uh, dat soort zaken. Ja. Overeenkomst tussen John de Mon en Angela Merkel is dat ze dus allebei wonnen. <laughs> ja. Mooi bruggetje. Ja. <laughs> wat vond jij... Ben, ben je uh... terug, ben je uitgerust <laughs> Wat Wat vond jij van de media aandacht voor die Duitse verkiezingen? Uh, nou, op zich wel positief. Um, volgens mij voor het eerst dat we het uh, met enige belangstelling uh, hebben gevolgd. Nog, nog staat niet in de schaduw van uh, de verslagen over de, de Amerikaanse verkiezingen uiteraard. Uh, maar dat, dat, dat heeft Merkel denk ik toch wel in de eentje voor elkaar gekregen. Die heeft voor ons dat land wat aaibaarder gemaakt. Terwijl die vrouw natuurlijk verre van aaibaar is. Ja, hoe kan dat dan? Um, dat is... Het is er niet aaibaarder gemaakt, maar het is belangrijker gemaakt. Nee, maar ook aaibaarder. Angela en, en... Merkel, Nee, Dat, dat, is, dat vind <laughs> ik het bijzonder. Ik vind het fascinerend aan die vrouw. Dat, dat zij, ik, ik noem haar altijd als voorbeeld in mijn lezingen... over uh, dat vrouwen bloeddoddig zouden moeten zijn. Hè, dus bloeddorst met een beetje vrouwelijkheid combineren. Nou, dat doet zij beslist niet. Wij hadden het net al even over die foto. In de Volkskrant stond die geloof ik met al die, al die geweldige <laughs> al die, jasjes. Ze heeft, ze heeft duizend formeloze uh, jasjes. Uh, in, in duizend kleuren. Maar allemaal even formeloos. En die vrouw heeft natuurlijk helemaal geen, geen enkele uitstraling waar je blij van wordt. Maar dat, dat, dat verklaart waarschijnlijk ook haar succes. Het, het waarschijnlijk gewone ook in de is dat dan? Of zo? Ja, maar ze is daardoor dus niet bedreigend. Kijk, zo'n Helmoet ja. Kool, die is 2,50 meter vijftig, lang en breed. En die, mm. die had toch dat, dat, van daar komen die grote Duitsers onze kant op. En, um, en, en Merkel, ja, die, die, die vinden we dan minder eng, denk ik. Maar sowieso zie je dat Duitsland is in Nederland minder eng de laatste jaren. Ik verbaasde me vorig jaar al heel erg dat de twee grote Duitse automerken, Opel en uh, Volkswagen, die, die gebruiken gewoon hun in, uh, moerstaal, inmiddels ook in Nederland in de reclamecampagnes Dus ja. die titel af met Das Auto. En ik zag vorig jaar het langs de A10. De bevatten, mij, maar. Ja, maar vorig jaar langs de A10 stond er een heel groot billboard van Opel. En daar stond op Avangel. Dat heb ik even op ja. moeten zoeken wat dat betekent. Ja. Ik weet ook nog steeds niet helemaal. Dat is zo'n woord dat niet helemaal te vertalen is. Nee. En dat vind ik dan wel bijzonder. Dat was tien jaar geleden, denk ik, echt ondenkbaar. Um, gisteravond een speciale uitzending ook van Nieuwsuur vanuit uh, ja, vanuit Berlijn. Van nee. Huis zat daar. Is natuurlijk hartstikke goed. Het is misschien toch wel gewoon het belangrijkste land van Europa. En Angela Merkel is eigenlijk toch wel het ophoofd van, uh, van Europa. En uh, ja, de, natuurlijk met de Amerikaanse presidentsverkiezingen wo wordt meer aandacht besteed. Maar goed, dan heb je het over de baas van de wereld. En heb je het over leuke reisjes voor journalisten. Want het is natuurlijk toch gewoon echt leuker om naar uh, Washington te gaan dan naar uh, Bonn of Berlijn. Ja, vond je dat een goede uitzending trouwens van nieuws? Ik vind dat Nieuwsuur überhaupt de afgelopen weken gewoon ons goed bij de les heeft gehouden ja. en heeft laten zien uh, dat het belangrijk is wat zich daar afspeelt. Veel voorverhalen daar gemaakt ook. Er uh, was veel lawaai op de achtergrond, begreep ik. Dat, daar heb ik nooit zo vreselijk veel last van. Ik filter heel goed in mijn hoofd. Okay. En het was niet echt spannend wie er zou winnen. Ja, nee. Wat moet je daar dan nou mee als, als media? Ik bedoel, om daar dan toch nog iets van te maken. Ja, maar dat is vooral. Kijk, dat, dat Merkel zou winnen was natuurlijk uh, niet, niet zo spannend. Maar met welke coalitie ze verder gaat, dan weer wel. Uh, en of ze wel of niet de meerderheid zou krijgen. Ja, precies. heeft niet gelukt. Zo, dus da, daar zat de spanning niet zozeer in. Maar de, de, de, de, de, toch uh, het even binnenkijken bij je buurland. En ik zag ook in. In de, in de commentaren, in de kranten bijvoorbeeld wel. He, de verschillen tussen de debatten daar gaan nog echt over de inhoud, terwijl hier he, de, de Prinsesdag, die gouden koets stond amper weer in de garage, of er was alweer een tv-debat, wat dan, dan weer heel heiger gaat over verkiezingsbeloftes die gebroken zijn, en, en van het weekend weer ging het over die tien zetels van de Partij van de Arbeid, die, ja, volkomen fictief, he, bedoel, ze zijn helemaal geen verkiezingen aan de gang, dus hier gaat het toch, ja, is de toon heel anders, van, van zowel de debatten als hoe de media ermee omgaan. Ze zijn bloedserieus. Ja, dus dat, dat is toch voor ons de inhoud, denk ik maar erg op de inhoud. Dan ben ik helemaal voorbeeld, zoals je weet. Ik ben, ik ben een en al inhoud. Dus uh, ik, daar kunnen we wel iets van leren, misschien als land. Dat we misschien eens ietsje meer op de rem moeten gaan. En, en weer wat, wat serieuzer. Meer, moet je ja, wat serieuzer. Ja, ook voor nou, de kijk er wel eens naar Duitse talkshows. Of, of zakelijk voor decor. En het licht en de camera ja. voor je natuurlijk. Want ja, het interesseert mensen. In ja, maar dat is toch best wel, wel, ja, wel saaier met, of Dat zo. is saai. Ja. Gunther Jouch heb je. Je hebt Anne Wil. Ja, ja. Dat zijn twee van, de, van, die, van die talkshow hosts van, van de publieke Omroep. Ja, en dat is, er zitten ook vaak hele onaantrekkelijke uh, oudere mannen... maar keurig pakken die allemaal zo'n CDU-stempel over zich hebben. Uh, en daar wordt echt buitengewoon serieus gediscussieerd. Ja, maar wel over inhoud ja, dus. maar wat je, wat je in Nederland misschien in Buitenhof hoogst ziet... maar niet zo snel in primetime. Nee. Maar zou dat meer moeten? Want dat zegt zij eigenlijk... Nou ja, het kan denk ik geen kwaad om af en toe eens eventjes wat hoger te mikken misschien. En niet onmiddellijk uh, aan, aan iedere discussie stopwatches te hangen en, en rare spelregeltjes. Het, het schiet soms in Nederland wel een beetje door, vind ik. Nou ja, ik of al een gast die, die een beetje voor de lol erbij zit of zo. Dat, dat, zie je, dat is toch een beetje de formule van de talkshow in ja, Nederland. Ja, precies. Of dat er dan weer iemand moet buikdansen op de tafel bij Paul Witterman omdat ze zijn weddenschap heeft verloren terwijl het gewoon over het conflict in het Midden-Oosten ging. Dus hmm. ja... Ja, dat is nou wel een soort van vrolijkheid waar ik wel van hou. Eigenlijk. Oh, nee, ja, ik ben van de inhoud. Ja. Ja. Dat was Monique Samuel, hè, voor ja. de duidelijkheid. Uh, we gaan nog even praten over Yvonne Hof, ze hadden daar net even aan de telefoon. Hè. Uh, uh, uh, uh, journalist van de Volkskrant, uh, schreef van het weekend een, een uh, verhaal over de pensioenen... en zette daarin alle drogredeneringen op een rij die we in het debat voorbij horen komen. Wat vond jij van haar stuk, Marion? Nou, wat vooral daar heel leuk aan is... ik gebruik de Volkskrant altijd als het voorbeeld... Hè, in, in mijn werk als, als media-innovatiestratege... Uh, van een krant die zichzelf echt goed opnieuw heeft uitgevonden. En dit vond ik weer een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat je, je lezers zijn allemaal 60 plus, hè, dat is bij kranten nou eenmaal zo. En gewoon vol de, knop, de knuppel in het hoenderok gooien. En, en uh, vol erin. Dan, dan ben je echt aan het vernieuwen en verjongen. En dat, dat, dat, is, dat helpt duizend keer beter dan, dan elke uh, reclamekreet kunt verzinnen, slijpsteen voor de geest... en weet ik veel wat. Maar zij doen het gewoon Ze gaan keiharde discussie aan met hun eigen achterbanen. Dat vond ik heel knap. Maar het stuk, de inhoud... Marjan vond ik ook knap. <laughs> wat ik lastig daaraan vond, is wel... Ik was halverwege met lezen voor die hè? inleiding... Vier, heel vier ja, dat is veel. Maar vooral, nou, ik heb het dan digitaal gelezen... dan, dan oh, ja. valt die, die, die, het volume wat minder op. Maar... Um, dat ik wel halverwege dacht van, hé, maar wie schrijft dit eigenlijk? Hè? Het was nadrukkelijk in de ik-vorm. Dus toen ben ik eerst even gaan kijken... wie heeft dit nou eigenlijk geschreven voordat ik verder ging lezen. En toen was ik toch teleurgesteld. Omdat ik dacht, ja, ik ken deze mevrouw helemaal niet die dit schrijft. Dat vond ik dan jammer. Ja, maar dat jij het... zegt net het gaat om de inhoud. Zij schrijft ja, inhoudelijk een goed klopt. stuk en je kent haar niet. Dus klopt. dat maakt ook niet uit. Nou ja, maar daardoor was wel een beetje onduidelijk van... waar komt dit nou ineens vandaan? Is dat een soort persoonlijke frustratie van een, een, een, een mevrouw op de redactie? Of is dit, zit die in een strategie ja, vooral van, te beginnen. Ja, dus die, die, ik, ik weet niet zeker of die ik-vorm die, ik die trok mij wel het stuk in, ja. maar of dat nou de, de meest succesvolle vorm was, dat vraag ik ja. me een beetje ja, af. Nou, goed, zij is economie-redacteur bij de krant, dus zij weet van uh, de hoed en de rand, lijkt me. Wat, wat vond jij dan? Nou ja, dat neemt niet weg dat als je in mijn geval gewoon de papieren versie vier pagina's uh, zit te lezen, dat dat je af en toe ook nog wel eens een klein stukje overslaat en dat je ook gewoon af en toe moet denken aan mijn eigen 84-jarige moeder, die van een pensioenetje moet leven en als de afwasmachine kapot gaat, twee mogelijkheden heeft: oftewel de worden op de ouderwetsmeesters afwassen of een beroep doen op haar kinderen. Hebben ze dus het, is altijd, het is altijd ook een beetje. Het is ook zo'n. Ik. Dus het is maar ja, Laat ze, laat ze die bordjes weer vallen. Dat is allemaal hm. gedoe. En. Nee. Ja, ik, ik vind het een goed stuk. Ja. En, maar ik vind ook de bewierroking van de volkskant vanochtend wel een tikketje overdreven. Hm. Er stonden wel erg veel positieve. inhoudsloze. Ja, nou ja, de, de boze brieven komen dus kennelijk allemaal nog. Die worden misschien wel. Die gewoon geschreven op dit moment. Ja. Um, de Opiniestukken, dat is ook niet, dat is best lang geleden dat dat dan zoveel invloed heeft. Uh, want Ik veel mensen me daar... hebben het erover. Ik kan mij daar geen voorbeeld van herinneren dat zonde stukken tot uh, zoveel reacties uh, hebben geleid. Nou, ik, ik denk volgens mij is juist de kritiek, terechte kritiek overigens op, op kranten en media in het algemeen, dat het steeds minder nieuws en steeds meer opinie wordt. Dus uh, de, in die zin past het wel ja. in de trend. Nee, maar het debat is, is al een tijdje gaande. Dus Zij ja. komt nu met dit hele verhaal en daar, daar komt toch een hoop uh, commotie over. Ja, maar goed, de, de, de toon was natuurlijk ook uh, rauw en provocerend. Uh, dus ja, dat, dat, dat was bedoeld om reacties uit te lokken. Ja. Het is ook groot neergezet door de volkskrant, niet alleen in het volume, maar ook de plek die het heeft gekregen. En, en ja, dat, dat wisten ze van tevoren, mm. dat ze hiermee even groot steenvijf vijf ja. ging gooien. We horen en nog even uitleggen hoe dat ging met Henk Krol, want die had dus wel gereageerd, maar ja. min of meer zijn argumenten... Hij moet het overdoen. Ja. Ja, dan moet, dan moet hij dan moet hij het, hij het nog dat een vind keer proberen. Wat je ervan weg? <laughs> nou ja, goed, ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat ze bij de voorstelling hebben gedacht van, willen we dit eigenlijk wel, maar ik vind het vindt ook wel een beetje aanmatig om dan te zeggen, wilt, wilt u het nog een keer eens proberen? En of anders dit, neemt u maar een advertentie, ja, ik vond het gouden teksten. Van, uh, Hors, uh, ik ja. begrijp dat het waarschijnlijk morgen in de krant komt. Het nieuwe stuk van Kroop. Misschien van moet Krop. het oude stuk er daarnaast komen te staan. Dat lijkt me wel leuk dat we een beetje zoek, kunnen vergelijken. Zoek de verschillen. Ja. Uh, goed, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Uh, we gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Album heet From Here To Now To You. Mooie titel. Jack Johnson, hij is terug. Hier is Washing Dishes. the day as it breaks. An impression in your window frame. When you saw me out your window, you sing from the garden. Only the beginning, I'm only getting started. I don't mind digging, baby, I hard. I've been washing dishes, singing from the bottom. But one day I'll be running this place. And one day I could take you.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 out to me, for seeing me more than I could see, cause I'm afraid that one day is only two. Nieuwe album is er vanuit, Jack Johnson, dus uh, server en uh, singer-songwriter. Washing Dishes van dat album, dat heet dus From Here To Now To You. We gaan uh, de Nationale Nieuwsquiz spelen voor deze week. Beginnen we met Ronald Vermeulen, hij is 30 jaar en komt uit Groningen. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. ZZP'er, in welke business? Financiële dienstverlening. En wat houdt dat in? Uh, ik ondersteun bij een aantal bedrijven de financiële afdeling. Op ah, dus die kunnen jou gewoon inhuren? Ja. Ga je een paar dagen daar werken en dan ga je weer naar een andere. Ja, ja. oké. Okay. Uh, tussen het nieuws een beetje bijhouden. Dus we uh, eens kijken hoe ver we komen. Hier is eerst de nieuwsfactor. De grootste wetenschappelijke fraude in Nederland ooit ontdekt. De nationale nieuwsquiz. Oud-hoogleraar antropologie. Zo zeker 61 publicaties hebben verzonnen. Ook schreef hij over een bloedige vendetta in Bosnië met 140 doden. Die in werkelijkheid nooit plaatsvond. Het je hebt verloren. Hij zoog ook een documentaire over zijn boek en een BBC-interview uit zijn duim. Hij richtte zichzelf talloze onderscheidingen toe. Weer een hoogleraar die heeft gefraudeerd. Oud-hoogleraar Mart Baks zoog ruim 60 artikelen uit zijn duim. Blijkt uit een vandaag verschenen rapport. Vraag 1. Aan welke universiteit was deze hoogleraar politieke antropologie verbonden? Vrije universiteit. In Amsterdam. Dat is goed. Vraag 2. De fraude lijkt nog groter te zijn dan een eerder tegen de lamp gelopen professor. Hoe heet die hoogleraar? Diederik Stapel. En ook dat is goed. Het is de eerste professor waarvan bekend werd dat hij op grote schaal gefraudeerd uh, onderzoeken heeft uh, gedaan. Uh, door zijn uh, fraude worden er nieuwe regels gemaakt over het bewaren en bewaken van onderzoeksgegevens. Dat heeft Stapel dan wel in gang gezet. Vraag 3. Uh, luister even hiernaar. Het gaat heus niet alleen om het bier deze weken in München. Het gaat ook om de muziek, de kermis. De verkiezingsuitslag. Maar het wordt pas echt gezellig als Merkel gaat praten met de Sociaaldemocraten, met de SPD. En die drinken met elkaar zo'n 7 miljoen liter bier. Ik vroeg me heute avond, eerst einmal. Voor het eerst in 60 jaar komt de FDP, dat zijn de liberalen, dus niet in de bondsdag. Welke nieuwe euroceptische partij haalde ook de kiesdrempel niet? Die weet ik zo even niet. is de AFD, de Alternatieve voor Duitsland, overwinning van Merkel kreeg door het verlies van de FDP toch nog een kleine tegenslag. Want de FDP was de coalitiegenoot. Vraag 4. Hoeveel partijen komen er nu totaal in de bondsdag? Vier. Dat is goed. Lekker overzichtelijk ook daar in Duitsland. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Sorry, ik denk als je naar alle goals kijkt, uh, zijn het allemaal individuele fouten. Dus sorry, uh, je moet het verwerken. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Ik ook. Kennis meer keeper van Ajax. Ja, is goed. Ajax werd ingemaakt met 4-0. Uh, direct na de wedstrijd werd de Ajax-doelman te koop aangeboden op Marktplaats. Kijk, ja, dat is Amsterdamse humor. Vraag 6. Met de overwinning van gisteren gaat PSV nu aan de leiding in de Eredivisie. Van wie nam PSV de koppositie over? Pek Zwolle. En ook dat is goed. Dan de laatste vraag. Daar kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. vraag is simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stop zeggen. Het gaat dus om een onderwerp. 4. Internationaal trek ik veel bekijks. 3. Ik gaf een nieuwe draai aan bestaande formats. Stop. The Voice. Hij zegt The Voice. De volgende aanwijzing was geweest. Mijn Nederlandse broertje trok vrijdagavond 2,8 miljoen kijkers... en voor één punt gisteravond won ik een Emmy... Het is inderdaad, The Voice wordt nu al bekeken over de hele wereld. Zuid-Amerika, Amerika, Australië, Rusland en Frankrijk. En gisteren dus in Amerika die Emmy gewonnen. Keurig gedaan, acht punten. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Euthanasie bij dementie is nog steeds een moeilijke kwestie. Een patiënt kan bij vergevorderde dementie een zogenoemde wilstverklaring vaak niet meer zelf bevestigen. Artsenorganisatie KNMG vindt levensbeëindiging bij gevorderde dementie dan ook onverantwoord. Volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseide... is dat in strijd met de huidige wetgeving... en moeten alle dementerende recht hebben op euthanasie. Vandaar dus de stelling dementerenden hebben recht op euthanasie. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt recht op de website www.stand.nl of twitteren. Eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Deel 2 van de quiz gaan we spelen met Ronald Vermeulen, 30 jaar uit Groningen, scoorde dus net 8 in deel 1. Uh, nou ja, het is duidelijk, ik ga die vragen stellen, 90 seconden de tijd aan jou de taak om het antwoord te geven. Je mag niet door de vraag heen schreeuwen, want dat is nog steeds een regel. Er wordt streng op toegezien en uh, nou ja, uh, we gaan kijken hoeveel je komt. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsbis. Wat heeft prinses Beatrix bij een onvertuinlijke val gebroken? Jukbeen. Goed, partijbureau van welke partij is gisteren beklad? PvdA. Goed, hoe heet het nieuwe boek van Donna Tart dat vanaf vandaag als eerste in Nederland te verkrijgen is? Pas. Het puttertje. Welke partij is bereid te praten over de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen, maar komt vandaag wel met een tegenbegroting? PvdA. Goed, welke supermarketen laat haar leveranciers meebetalen aan de supermarktoorlog? Plus. Goed, welke minister wil desnoods het sociaal akkoord openbreken als dit nodig is om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen? Pas. Henk Kamp, AZ, heeft weer een uitduel verloren, ditmaal met 3-0. Van wie? NAC. Goed, welke musical van Jop van Ende gisteren in het Beatrix Theater in première gegaan? Jersey Boys. Ook goed, op welke Franse luchthaven is in een vliegtuig 1,3 ton pure cocaïne ontdekt? Charles de Gaulle. Go. Goed, een fietsende zwerver is zaterdag door de politie van welke snelweg gehaald? A7. A16. In welk land heeft een grote meerderheid een voorstel afgewezen om de dienstplicht af te schaffen? Pas. Zwitserland. Op het EK Volleybal heeft Nederland een 3-1-zege geboekt op welk land? Servië? Slovenië. In het zuiden van welk land is een boer gearresteerd... omdat hij zijn ezel had vernoemd naar legerleider Al-Sisi? Pas. In Egypte hoe heet de coureur die gisteren de Grand Prix van Singapore op zijn naam heeft geschreven? Vettel. Goed, welke verzekeraar heeft dit weekend een akkoord bereikt met de stichting Koersplan de Weg kwijt? Pas. Egon. Ook in Rotterdam werd dit weekend gedemonstreerd tegen het kabinet. Welke politieke achterban liet zich hier horen? SP. PVV. Wat is de achternaam van de drie zussen die gisteren meededen aan de Dam tot Damloop? Pas. Kibet. Dat zijn die hardloopsers. Ja. Um, acht hadden we er, hè? En daarmee gingen we vermenigvuldigd, had ik beloofd. Dus is het interessant om te zien wat je hebt gescoord in deel 2. Acht waren er goed. Beetje tegenvallend. Ja, als cijfera weet dan dat dat 64 is. Ja. Nou ja, tegenvallen. Dit is volgens mij een beetje een gemiddelde score. En uh, dat kan alle kanten nog op. Ja. We houden moed. Um, maar dit is voorlopig de score die staat. Dus jij krijgt van mij mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Dat is het normale prijspakket. Dank je wel. En als dit stand houdt, dan doen we er ook nog eens een keer 300 euro bij. Zou heel mooi zijn. Goeie reis terug naar Groningen. Want ik weet dat je daar 300 euro heel makkelijk kan uitgeven. Dat is geen enkel probleem. <lacht> Klopt, ja. Mooi is dat. Um, Dank je wel voor het meedoen. Ja. We melden ons zometeen weer, u weet het intussen, we doen op maandag altijd iets bijzonders in de werklunch Dan uh, praten we met een ondernemer die uh, ja, probeert in het buitenland aan de bak te, te komen. Uh, vaak uh, is dat al behoorlijk gelukt, want het zijn succesvolle ondernemers die we tot nu toe hier uh, te gast hebben gehad. Vandaag iemand die handelt in lucht. Het is echt waar. Zometeen in de werklunch na het NOS Journaal.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 Het NOS Radio 1-journaal, elke dag. De vragen bij het nieuws. Waarom stijgen de huren zo enorm? Kan het kabinet zich dat voorloven? Op zoek naar de juiste antwoorden. Wat is ja. de reden dat u niet zegt, haal die pil maar uit de handel? Het NOS Radio 1-journaal. Wat staat er op je rekeningen? Ja. Elke werkdag van 6 tot half 10. Let's ze uit de nek. Zodra we meer weten, praten we u bij. Smiddags van half 5 tot half 7 Is er nog een reddingsboei, denkbaar. We gaan het hebben luisteren. Jij in de studio? Uh, ja, ook heerlijk. Lekker aan het werk. En zaterdagochtend van 7 tot half ne